Volgens een overheidsfunctionaris ontplofte de landmijn. toen een van de meisjes er met een bijl op sloeg. Het weer af en toe een bui. in de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad files op de A7 richting Zandam. 2 kilometer bij de Afrit wijde Wormer. A8 richting Amsterdam, daar staat tussen West-Zaan en knoopend 4 kilometer. A15 Gorkum richting Nijmegen, tussen Tiel en tot 3. En richting Gorkum staat bij de Averdeleerdam 3 kilometer door een ongeluk. Verderop 2 kilometer bij de Hardingsveld-Giesendam. En nog een stukje verderop staat 2 kilometer voor Knoopend-Vaanplein. Op de A20 in de richting Hoek van Holland, bij Rotterdam-Krooswijk 3. A27 Breda richting Utrecht, tussen Knoopend-Gorkum en Noordlos ook 3 kilometer... A28 in de richting Utrecht, daar staat 4 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden. En op de A29 richting Rotterdam, daar staat voor het knoopend 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZMN. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. FM in de ochtend. I light a candle to our love. And in love our problems disappear. But all in all we soon discover. That one and one is all we long. Little children being born to the world Got to give them all we can till the war is won We playing on Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see, see that the people here are like you and me. Let us show I've drowned and dreamed this moment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 time.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 It's colder day by day.